Het is 11 uur, Jo Boots met het NOS-journaal. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn diep in het rood gedoken... door zorgen over de economie. De Dow Jones-index eindigde 4,3 lager. De grootste daling in bijna drie jaar... Eerder eindigde ook de Europese beurzen de handelsdag met flinke verliezen. In Amsterdam verloor de AEX ruim 3% en kwam het iets meer dan 300 punten op het laagste punt sinds ruim een jaar. De vrees voor een zwakkere economie leidde ook tot een daling van de olieprijs. Die staat nu op het laagste niveau in zes maanden. De Europese Commissie begint een diepgaand onderzoek naar de voorgenomen fusie van de beursbedrijven Deutsche Beurzen en, en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 De Italiaanse kustwacht heeft meer dan 300 vluchtelingen gered van een boot voor de kust van het eiland Lampedusa. Volgens Italiaanse media hebben opvarenden gezegd dat er tijdens de reis tientallen mensen zijn gestorven door honger en uitputting. Eén getuige heeft het zelfs over honderd slachtoffers. De doden zijn onderweg in zee gegooid. De boot met vluchtelingen zou vorige week vrijdag zijn vertrokken uit Libië. Eerder deze week vond de Italiaanse kustwacht 25 doden op een boot met immigranten die ook uit Libië kwam.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 De veroordeling door de VN-veiligheidsraad van het geweld in Syrië... lijkt weinig indruk te hebben gemaakt op het regime. Ook vandaag vielen bij het beleg van de stad Hama tientallen doden. Dat zeggen mensenrechtenactivisten. Sinds zondag is het leger met veel tanks en panzervoertuigen aanwezig in Hama... om de betogingen tegen president Assad de kop in te drukken. Volgens getuigen wordt met scherp op burgers geschoten. Als tegemoetkoming aan critici vaardigde Assad vanochtend wel een decreet uit... waarin hij toestemming geeft voor de oprichting van politieke partijen. Maar volgens zijn tegenstanders is die belofte een wasse neus. De VN luidt een noodklok over de olievervuiling in het zuiden van Nigeria. Het zal mogelijk 30 jaar duren en een miljard dollar kosten... om het gebied van zo'n 1000 vierkante kilometer schoon te krijgen. Vijftig jaar geleden begon de vervuiling... toen er in de Niger-delta voor het eerst naar olie werd geboord... De grond en het water zijn metersdiep vervuild... en de bewoners kunnen niet meer zoals vroeger leven van de visvangst. Oliemaatschappij Shell erkende gisteren schuld aan een deel van de vervuiling. Shell is bereid de schoonmaak van twee lekkages te betalen. Met de getroffen bewoners wordt onderhandeld over een schadevergoeding. Een Amerikaanse burgemeester heeft bekend dat hij dronken was... toen hij een miljoenendeal sloot. Dat blijkt uit rechtbankstukken in een proces... dat is aangespannen door een architectenbureau.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 In de Europa League heeft AZ zich geplaatst voor de laatste voorronde. In Tsjechië werd het tegen FK Jablonec 1-1. Na de 2-0-thuisoverwinning van vorige week was dat genoeg voor de Alkmaarders. Minder goed verging het A door Den Haag... dat tegen Omonia Nicosia een 3-0-nederlaag moest goedmaken. De Hagenaars wonnen wel, maar met niet meer dan 1-0. De loting voor de vierde en laatste voorronde van de Europa League met AZ is morgen. En dan het weer. Vannacht van tijd tot tijd regen. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen bewolkt met in de ochtend alleen in het binnenland nog kans op regen. In de middag zo nu en dan zon. Het wordt morgen ongeveer 22 graden. Zaterdag ook af en toe zon, maar ook weer enkele buien. Daarna lagere temperaturen en herfstachtig weer. Dit was het NOS Journaal. Dan nu verkeersinformatie. Op de A325 Nijmegen richting het knooppunt Velpelbloek. Daar is tussen het knooppunt Ressen en de Gelredoom de weg afgesloten. En dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 got a cheaper feel now All the sweet tears are gone Gone to the other side With my hands I could be here There must have been a nice price She's putting on a stupid love This is not really This is not really happening. You bet your The watch would just to peel out the white Flake Girl van Tori Amos. Goedenavond. Het vertrouwen van beleggers in de Europese politiek neemt steeds verder af. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie ziet dat, wil daar graag iets aan doen. Maar lijkt het op korte termijn alleen maar erger te maken. Vanavond meer over de klem waar Europa in zit. We hebben het bij de schuldencrisis altijd over kredietbeoordelaars Moody's en Standard Poor, Fitch. Met Argus ogen wordt gekeken of die nu bijvoorbeeld Amerika afwaarderen. Maar er is ook een Chinese kredietbeoordelaar en die heeft de status van Amerika. Inmiddels overlaagd. Wat is dat voor organisatie en wat is de invloed? Daarover Rien Segers, hoogleraar bedrijfscultuur, die ook in China gewerkt heeft. En op 5 augustus vorig jaar, morgen een jaar geleden dus, kwamen 33 mijnwerkers vast te zitten in Chili. 17 dagen lang wist niemand of ze nog leefden en uiteindelijk werden ze in de herfst pas bovengehaald. Als helden gingen ze de wereld over. Maar hoe is het nu met ze, een jaar later? De Chileense journalist José Zepeda heeft een aantal van hen gesproken en vertelt daar dit oog over. Om 5 voor 12 bellen we met Haiti, want rond deze tijd komt orkaan Emily daaraan. En dat allemaal op de dag dat het volgende in het nieuws was. Donderdag 4 augustus. Ja, bij de opening van de beurs in New York klonk er nog applaus, maar dat verstomde snel. In navolging van de Europese beurzen zakte ook Wall Street in. Om te sluiten met het grootste verlies sinds oktober 2008. De Europese beurzen begonnen de dag positief, totdat de voorzitter van de Europese Commissie de discussie over uitbreiding van het noodfonds weer opende. Nederland ziet daar nog niets in. Dit soort dingen zorgen voor de nodige onrust, zegt de topman van ING, Jan Homme. Financiële markten reageren per minuut. En ja, er zit dus een spanning tussen de traagheid van die besluitvorming... en de snelheid van de Europese markten. die zullen we kleiner moeten maken. Dat is niet het enige. Ook het vertrouwen in de financiële leiders van de wereld heeft een deuk opgelopen. Zo was er de oneenigheid over het schuldenplafond in Amerika. En nu is er weer het juridisch onderzoek naar de baas van het IMF, Christine Lagarde. Ik vous u gewoon... Simplement... Het is een favorabel aan instructie concernant Madame Lagarde. Lagarde zou als minister van Financiën in Frankrijk hebben ingegrepen in een juridische procedure rond zakenman Bernard Tapie. Die zou er 285 miljoen euro aan over hebben gehouden. Nou, daar is niks van waar, zegt de advocaat van Lagarde. Deze aanklacht zal vanzelf weer verdwijnen, zegt hij. Dat is a lack of charge. And they will be at the end definitely given up. En ondertussen wordt het leven duurder. De inflatie is de afgelopen maand in Nederland opgelopen tot 2,6 procent. Dat kwam vooral door de hoge olieprijs. Dat is volgens CBS alleen niet de enige oorzaak. Ook voeding is recentelijk hard gestegen als gevolg van misoogsten. Ik moet denken aan koffie, aardappels een tijd geleden. Dat merken we allemaal terug in onze portemonnee. De hoge geldontwaarding heeft gevolgen voor spaarders... want de rente op de meeste spaarrekeningen is nu lager dan de inflatie. Dat betekent dat spaargeld minder waard wordt. Reden waarom sommige mensen er niet eens meer aan beginnen. Sparen, sparen, ik leef nu... Voor het eerst in bijna twee jaar ligt de inflatie in Nederland... hoger dan het gemiddelde in de eurozone. In Syrië heeft de bevolking uiteraard geheel andere zorgen. Geweld in de stad Hama gaat onverminderd voort. Volgens activisten zijn er ook vandaag weer tientallen mensen omgekomen. De Syrische president Ad Assad trekt zich weinig aan van de Verenigde Naties. Secretaris-generaal Ban Ki-moon riep de president namelijk op naar het volk te luisteren en op te houden met ze te doden. Just Assad heeft toegezegd dat er nieuwe politieke partijen mogen worden opgericht. Maar volgens critici is dat een wassenneus. neus. Ook in de steden Palmyra en Homs en in buitenwijken van Damaskus zijn vandaag de mensen de straat op gegaan. Marilyn Monroe is ze niet, maar dat zal Jennifer Hudson weinig uitmaken. Ze mocht de jarige president Obama toezingen. Obama is 50 geworden, maar een Amerikaanse nieuwswebsite schreef vandaag dat hij eruit ziet als 60. Zijn leven gaat de laatste tijd dan ook niet echt over rozen. Hij verliest steun onder zijn kiezers, want die verwijten hem een te slappe houding op bijvoorbeeld het schuldenplafond. Volgens sommigen moet er wat stijfsel in zijn rug worden gegoten. Maar ze zullen hem niet zo snel laten vallen, want een republikein in het Witte Huis is voor hen geen alternatief. The is, uh, Lucifer. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Dan de krant van morgen die is alvast gelezen door Martijn Nijhuis. De brandweer hoeft niet standaard met zes mensen uit te rukken. Vier is vaak meer dan genoeg, zegt de Belangenvereniging van brandweerkorpsen in trouw. De brandweer heeft tegenwoordig betere apparatuur en gebouwen zijn ook brandveiliger. Dus voor zaken als een simpele containerbrand is vier brandweerlieden voldoende. Dat zegt een bestuurslid van de Belangenvereniging. Die klapt uit de school, want zijn vereniging doet er nog onderzoek naar. En de conclusies worden pas medio volgend jaar verwacht. Bij sommige korpsen wordt al een poos geëxperimenteerd met een kleinere bezetting. Maar de vakbond Afvakkabel FNV zegt dat de uitkomst al van meet afvast lag. Er moet hoe dan ook worden bezuinigd. Ingewijden noemen de experimenten gevaarlijk. Want vergunningen voor huizen en cellencomplexen... zijn gebaseerd op een brandweer die met zes man binnen acht minuten ter plaatse is. Spits heeft de hand weten te leggen op een lijst... met de mailadressen van de Noorse terrorist Anders Breivik. Het is een lijst met duizend en drie mailadressen... waar hij zijn manifest naartoe heeft gestuurd. In de mail spreekt Breivik de ontvangers aan in de wijvorm. En hij noemt ze Europese Patriotten. Volgens Pits uh, leidt bij maar vijf mailadressen het spoor naar Nederland. De terrorist heeft het manifest trouwens niet naar Nederlandse media... en politici gestuurd, zegt de krant. Terwijl Justitie beweert dat Drijfik het ook aan twee Nederlandse dagbladen heeft gemaild. Greenpeace stort opnieuw reuze blokken natuursteen in de viswateren. Dat meldt de Telegraaf. Bijvoorbeeld bij het eiland Silt in de Duitse Noordzee. De stenen zouden het gebied moeten beschermen tegen sleepnetten... omdat de overheid dat niet doet. Het is al lang natuurgebied, maar er wordt nog steeds gevist, zegt Greenpeace in de krant. Nederlandse vissen zijn woedend. Ze zijn doodsbang dat ze vergaan als ze de blokken in de netten krijgen. En we zitten nota bene al met Greenpeace om de tafel... om te overleggen over ecologisch vissen, zegt hij. Gooi met stenen noemt hij terrorisme. Dit is even erg als een bermbom. De Volkskrant heeft het over drie Lego-poppetjes... die vertrekken naar de planeet Jupiter. Ze gaan mee met een Amerikaanse satelliet... die wordt gebruikt voor de eerste wetenschappelijke missie... naar Jupiter in 16 jaar tijd... Lego mag geen reclame op de satelliet zetten. Maar product placement mag wel. De poppetjes zijn gemaakt uh, van aluminium. Ze stellen de god Jupiter voor, zijn echtgenote Juno en Galileo Galilei. Als ze aankomen bij de planeet zijn ze al lang niet hip meer... want de vlucht duurt vijf jaar. NRC Next brengt een achtergrondverhaal over de Molukse motorbende Satudara... en de rivaliserende Hells Angels. De Nationale Recherche waarschuwt voor een bendeoorlog... Vorige week werden nog 56 leden van Satudara opgepakt... in een steakhouse in Amsterdam. De achtertuin van de Hells Angels. Veel is er niet bekend over de Satudara... en de leden zelf willen niks zeggen. Dus heeft NRC Next gepraat met onder andere een criminoloog. Maar die weet ook niet extreem veel. Hij denkt wel dat er iets aan de hand is in de motorwereld, Want, zegt hij, waarom laat de club het anders zo ver komen... dat leden worden opgepakt op vreemd grondgebied? Ze waren er niet voor de grap, wil ik maar zeggen. In Dagblad de pers aandacht voor de nieuwe voetbalshirts... waarover veel wordt geklaagd door de fans. Twee mode-experts zeggen in de krant dat ze het eens zijn met die kritiek. Het shirt van Heerenveen lijkt inderdaad wel wat veel op dat van Ajax. En het geblokte shirt van PSV is inderdaad net een theedoek... of wat anderen zeggen, een schaakbord. Maar het nieuwe shirt van FC Utrecht vinden ze juist erg mooi. Vanwege het zwart met het roze en het spannende lijnenspel. Veel fans van Utrecht schamen zich kapot... Ze zijn vooral bang dat ze worden uitgescholden voor die homo's uit Utrecht. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. You call her up on the telephone. You say I miss you and I'm all alone. She says I'm sorry but I'm moving on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 Against the Grain Stole easy money from your best friend Kinda knew you'd never see him again And then, to kill some time, You went to war Didn't even know what you were fighting for You were so young, with prospects so poor Now what you've become, no one can be sure You're still It that way Don't take it that way, van Raoul Maidon. Midom. De Europese afspraken voor een Europees noodfonds... overtuigen de financiële markten niet. Dat is al een paar dagen duidelijk. En het was reden voor de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso... om de regeringsleiders een brief te sturen. Of die nog maar eens goed willen nadenken... of er niet meer geld in het noodfonds moet. Dat voedt de angst natuurlijk... dat Italië en Spanje straks ook echt geld nodig hebben daaruit. Goedenavond, Ivo Arnold. Goedenavond. Hoogleraar Monetaire Economie aan de Erasmus Universiteit. Keek u op van die brief van Barroso? Inhoudelijk niet. Um, wel van de timing... Ik had eerlijk gezegd gehoopt dat ze dit twee weken geleden hadden gedaan. Dat ze gelijk op 21 ja. juli dat noodfonds hadden uitgebreid. Precies, want uh, ja, ze hebben blijkbaar toch een talent... om de onrust te maximaliseren, hè, die leiders uh, in Europa. Als ze dat nou in één klap goed hadden gedaan... Ja, dan was deze onrust niet nodig geweest. En dat talent, dat werd vandaag ook weer tentoongespreid... om ja. zo'n brief te sturen en de discussie in het openbaar te openen. Dat werd gedemonstreerd door Barroso... die blijkbaar toch het leiderschap en de regie weer naar zich toe wil trekken. En je hebt nog een paar andere spelers, uh, Van Rompuy. Die Mr. Euro wordt genoemd. Ja, en kan het zijn dat hem dat een beetje irriteert? Dat zou heel goed kunnen dat er achter de schermen wat machtsspelletjes aan de gang zijn. Ja. Want je, je ziet dat de landen als Frankrijk bijvoorbeeld, die schuiven van rompuin naar, naar voren. Daar wordt gezegd, die moet maar de kar een beetje gaan trekken als Mr. Euro. Ja, en dan hebben we ook nog Juncker, hè, de... Uh... Luxemburgse premier die de eurogroep leidt. Dat is eigenlijk inhoudelijk is dat de meest aangewezen groep. Want dat zijn de ministers van Financiën van de eurozone. Um, dus ik denk dat er wel wat stroomleiding nodig is... in het woordvoerderschap, in de communicatie... en in de coördinatie van, van deze eurocrisis. En ik hoop dat ze daar wat knopen over doorhakken. Terwijl Barroso in die brief aan de regeringsleiders... Um ook daarover spreekt. Die zegt die communicatie was niet goed de afgelopen weken. Maar dat hij dit nu in zijn eentje doet, is, is volgens u ook niet erg handig. Nee, ik denk dat het niet handig is. En hij, hij lokt ook meteen weer negatieve reacties uit, met name bij de Duitsers. En uh, ja, als je zoiets al doet, dan moet je het voorkoken en dan moet je ervoor zorgen dat het uh, ja, in goede aarde valt. Uh, dus het is weer een illustratie van het gebrek aan regie op Europees niveau. Ja, En het viel ook niet goed bij de financiële markten. Ik bedoel, het was niet de enige reden, maar wel een van de redenen nee. die beleggers uh, noemden waarom het weer naar beneden ging met de, de beurs. Het komt er bovenop. Ik denk dat de financiële markten een diepe mineur zijn vanwege zowel gebrek aan groei. De wereldwijde groei neemt af. Trichet van de ECB die had in zijn persconferentie ook weer teleurstellende uh, cijfers over de Europese groei. Nou En daar komt bij een gebrek aan leiderschap, zowel in de VS, maar ook in Europa. Tel dat op en je hebt een verklaring voor de zwakke financiële markt. Aan de andere kant is de vraag, hoe kan je dat gebrek aan leiderschap nou oplossen? Want dit is nu eenmaal de structuur van Europa. Een president met niet echt heel veel macht. Voorzitter van de Europese Commissie, regeringsleiders allemaal met hun achterban. Ja, nee, dat, en dan blijkt dat de Europese structuur zoals we die nu hebben... een hele wankele is als we zo'n zware crisis meemaken. En daar zal toch echt wat versteviging uh, moeten plaatsvinden. Ik denk dat er eigenlijk twee taken liggen. Op nationaal niveau zullen landen als Italië en Spanje echt moeten hervormen. En die hervormingen moeten geloofwaardig zijn. Dus je moet niet bezuinigingen over verkiezingen heen gaan tillen. Je moet nu de pijn leiden. Dat is de taak die op het bochtje van Zapatero en Ber Berlusconi ligt... En uh, ja, Europa moet dan toch een soort van achtervang creëren... en moet toch zeggen, luister eens... als landen die inspanningen wagen en hervormingen uitvoeren... Ja, dan moet niet de winst meteen verdwijnen in hogere rentelasten. Want dan ben je even ver van huis. En dan zal Europa toch een soort van garantie moeten bieden... dat die landen ook in de tussentijd tegen redelijke rentes kunnen lenen. Want dat is echt van de zotte dat de Italiaanse rente... nu bijna 4 procentpunten hoger is dan de Duitse rente. En waarom is dat van de zotte... Ja, omdat Italië is gewoon een rijk land, een welvarend land... een hoge staatsschuld, ja, maar die hebben ze al decennia... Het heeft een, een grote industriële basis. Dus dat land moet echt in staat zijn om zijn schulden te betalen. Maar ja, ze hebben zoveel schuld... dat een stijging van de rente een hele negatieve ge dynamiek genereert. Omdat die rentelasten zo makkelijk exploderen. En dat moeten we zien te voorkomen. U noemde net al de ECB, de Europese Centrale Bank. Uh, er werd vandaag uh, werd duidelijk dat die van die obligaties aan het opkopen zijn. Zijn dat dan die Italiaanse en, en Spaanse staatsobligaties? Nee, hebben ze niet gedaan. En dat heeft de markten ook wel veranderd. Verrast, ook negatief verrast, hebben de Portugese en Ierse obligaties gekozen. Dat is eigenlijk heel vreemd, want Portugal en Ierland... die liggen al aan het infuus van Europa. Dus die hebben nu helemaal geen toegang tot de private kapitaalmarkten nodig. Dus waarom zou je die ondersteunen? Uh, ze hebben het waarschijnlijk gedaan omdat dat kleine markten zijn. Dus met een kleine ingreep van de ECB kun je daar al een bepaald effect op de prijzen bereiken. Wat, wat, uh, hoezo? Wat voor effect is dat dan? Nou, als, als het een kleine markt is, in omvang, weinig miljarden euro's... dan kun je met een geringe aankoop al wat beweging in de koers uh, bereiken. Terwijl de markt van de Italiaanse staatsschuld, ja, dat is 1900 miljard... Wil je daar iets van beweging in aanbrengen, dan zul je toch uh, wat forse moeten uitpakken als ECB. En dat heeft de ECB nog niet aangedurfd. Ik verwacht eerlijk gezegd, als het zo doorgaat, dat binnen hele korte termijn de ECB ook uh, Italiaanse en Spaanse schuld gaat opkopen. En waar doen ze dat dan? Gaan ze dan naar instellingen en zeggen ze mogen we ze van jullie overnemen? Hoe, hoe gaat dat? Ja, in de markt. Dus ze hebben bij de ECB ook een, een, een desk met dealers waar continu handel plaatsvindt. Dus daar zijn ze goed voor geoutilleerd en dat gaat gewoon via andere banken. En dat mag ook? Dat mogen ja, ze zij doen? Mogen, uh, zij mogen op de tweedehandsmarkt mogen zij uh, staatsschuld opkopen. Ze mogen het niet rechtstreeks van... Uh, van Europees, Italië doen? Uh, overheden bemachtigen, maar op de tweedehandsmarkt mag dat inderdaad. En dat kunnen ze dan doen om te zorgen dat die rente een beetje omlaag gaat? Nou, um, eigenlijk niet. Het mandaat van de Europese Centrale Bank is erop gericht om... naast inflatie en zo, maar dat, dat hebben we wel, hè, die 2,6% is niet zo schokkend. Maar het mandaat van de ECB is er ook op gericht om financiële stabiliteit te genereren. Nou, en dan kunnen ze ingrijpen in de markten. En daarom hebben ze dat vorig jaar in mei 2010 ook gedaan met de Griekse schuld. Maar het mandaat van de ECB is natuurlijk niet om rentesubsidies te geven... op uh, de Italiaanse en de Spaanse schuld. Want dat is dan eigenlijk wat ze doen als ze in grote getale ja, staatsobligaties precies, opkopen. En, en dat zijn natuurlijk twee interpretaties van wat er gebeurt. Hè. De ECB zal zeggen, we proberen met dit soort interventies de markten te kalmeren. Maar het komt eigenlijk op, ook neer op een rentesubsidie. Ze zijn politiek aan het bedrijven dan. Ja, maar goed, ze, ze moeten wat. En, uh, en, en doen zij dan eigenlijk wat Brussel nalaat? Nou, ze doen uh, iets wat uh, binnen uh, korte tijd, hopelijk binnen een paar maanden... Uh, het noodfonds moet gaan doen. Het rechtstreeks opkopen van uh, staatsschuld uh, op de tweedansmarkt... van Spanje en Italië, dat kan het noodfonds nu nog niet. Dan moet nog besluitvorming plaatsvinden, dat moet nog door de nationale parlementen. Als dat eenmaal in kan en kruiken is, dan kan het noodfonds dat doen en dan hoeft de ECB dat niet meer te doen. In de tussentijd moet echter de ECB, uh, ja, als, als de markt echt zo uh, onzeker is en zo volatiel is als nu, ja, toch ingrijpen om de rust te bewaren. En wiens geld is dat bij de ECB? Nou, Uiteindelijk, als, als de ECB verliezen leidt op, op dit soort leningen, dan uh, zal ze dat moeten afschrijven. Dan is het kapitaal van de ECB kleiner en dan zullen de landen moeten bijstorten. Dus uiteindelijk komt dat voor rekening van de belastingbetaler. Want hoeveel, hoeveel geld storten wij aan de ECB? Ik heb daar eigenlijk geen idee van. Nou, de ECB is ooit uh, begonnen met uh, uh, een eigen vermogen. Dat is een orde van een grootte van tientallen miljarden op een balans Dat van... ontstond of dat hebben ze laten drukken? Nou, dat, hebben de nationale, dat hebben de nationale centrale banken eigenlijk bijgedragen aan de oprichting van de ECB. Um, maar goed, de balans van de ECB is intussen opgerekt tot 2000 miljard. Gigantische bedragen zijn het. En uh, er is al een tijdje geleden wat bijgestort. En als er nou echt uh, verliezen moeten worden genomen, dan zal er opnieuw moeten worden bijgestort. En dat betekent dan dat uiteindelijk de belastingbetaler hier uit Nederland, ook uit andere landen... Uh, Gaat betalen voor de risico's, de ja. verliezen die ze dan op Italië en Spanje bijvoorbeeld goed, kunnen lopen. Dat geldt voor de ECB, dat geldt natuurlijk ook voor dat steunfonds. Ja. Als dat steunfonds gaat ingrijpen en er komen ooit verliezen op, uh, op die beleggingen, het komt dan komt dat ook uit voor Nederland. rekening uh, van de belastingbetaler. Ja, maar is het een groot risico als de ECB die staatsobligaties van uh, Spanje en Italië uit de markt zou halen? Nou, ik denk dat met name Italië, dat er absoluut geen kredietwaardigheidsprobleem is. Uh, dat is een uh, rijk land, ik zei het al eerder, en uh, ja, het is een solvabel land. En uh, er is een liquiditeitsprobleem. Ze kunnen zich moeilijk tegen een uh, normale rente uh, opnieuw financieren in de financiële markten. Maar uh, ja, dat, dat geld uh, dat kunnen ze terugbetalen. Heeft u er inzicht in of de beleggers die de politici zo zenuwachtig maken... en de politici mm. natuurlijk die de beleggers zenuwachtig maken... of die bellen die wel eens met elkaar? Is er overleg tussen die, al die instanties? Uh, dat weet ik niet wat je in ieder geval wel ziet is de traditionele reflex met name van uh, Franse en Italiaanse politici om de markten de schuld te geven He, dan zijn het weer de speculanten die het gedaan hebben en die de onrust veroorzaken dus men heeft toch de neiging om daar een beetje de zwarte piet uh, te leggen en uh, uh, ja, ik denk dat dat niet handig is. In dat opzicht was de toespraak van Belosconi gisteren ook niet zo handig. En je zag over Italië gesproken. Vandaag een inval bij Moody's in, in Milaan. Want hmm. de Italianen verdenken dat, dat bureau kredietbeoordelaar... ervan dat ze hebben zitten manipuleren met cijfers. Ja, sommige mensen denken dat er een, een Saxische uh, samenzwering is... om de euro ten gronde te richten. Uh, goed, ik zou, ik zou me daar niks van aantrekken. Want je maar... kan tegenover stellen dat beleggers gewoon kritisch kijken... naar of bezuinigingen wel hard genoeg zijn. Er, er zijn, zijn. problemen. En ik zou tegen die leiders zeggen, fix de probleem, los het probleem op. Uh, uh, hervorm, we hebben een sterke munt. We hebben geen zwakke lira meer of zwakke peseta meer. En een sterke munt betekent dat je een productieve economie moet hebben. Dus los het probleem op. Uw oproep. Ivo Arnold, dank u wel. Graag gedaan. Jovanka was dat met everything. De triple-E-status van Amerika, wel of niet afwaarderen? Wat gaan de inmiddels bekende kredietbeoordelaars Standard Poor's en Fitch doen? Dat houdt ons al dagen bezig. Voor de Chinezen is dat al lang een gepasseerd station. Ze hebben hun eigen Moody's, namelijk Dagong. Ze hebben Amerika nu teruggezet van EE naar nog maar één E. Rien Segers is hoogleraar bedrijfscultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen... en ook Azië-specialist. Goedenavond. Dank u wel, mevrouw. Goedenavond. Wat betekent 1E bij de Chinezen? 1E nou, bij de Chinezen betekent dat je een beetje bovenmodaal eh, land bent... wat de financiële situatie betreft. En daar is eh, Amerika gisteren in terechtgekomen, althans wat eh, daarom betreft. En het is heel interessant, eigenlijk wel heel spectaculair, omdat de Verenigde Staten in de ogen van de gong... in één jaar tijd van dubbel A via A-plus naar A is gegaan. En dat is uh, een, een val die uh, binnen hun systeem... ik heb het een klein beetje gevolgd, de afgelopen jaren is heel interessant... niet is voorgekomen, dus dat gaat ontzettend hard naar beneden. En wat is de belangrijkste reden dat ze Amerika zou afwaarderen afgelopen jaar? Nou, het interessante van hun uh, systeem is dat ze zich niet alleen baseren op hele zware uh, econometrische modellen... maar dat ze ook heel sterk kijken naar cultuurpolitieke factoren. En uh, die vonden ze in het afgelopen jaar in de Verenigde Staten buitengewoon ongezond. Dat culmineerde uh, een paar dagen geleden dus, uh, met betrekking tot het schuldenplafond in een hele zware kritiek van hen op het Amerikaanse politieke systeem... waarbij ze zeiden... er is die democraten en de Republikeinen hebben zich ongelooflijk onverantwoordelijk gedragen... ten aanzien van de fragile wereldeconomie... en ten aanzien van de landen die het Amerikaanse deficit dragen. Dat is dus onder meer China en Japan. Ja, en, en de ratings van, ik noemde net Fitch, Moody's... Hè, die worden algemeen aanvaard. Maar over die Chinese ratings hoor je eigenlijk nauwelijks iets. Waar, waar komt nee. dat door? Nee, ik. Ik vind dit ook uh, heel interessant, ik heb uitvoerig uh, gelezen in internationale pers uh, gisteren vandaag. Ik ben uh, bijna niets tegengekomen over daarom en de speculaties gingen alleen maar over de drie grote Amerikaanse rating agencies. En uh, dat komt omdat Dagong is uh, aan de ene kant een relatief jonge organisatie, pas in 1994, opgericht met een puur uh, Chinees kenmerk, een Chinees doel, de interne markt uh, uh, beoordelen. En aan de andere kant komt dat natuurlijk omdat wij met z'n allen nog steeds naar die uh, eeuwige Amerikaanse rating editie kijken, die de Verenigde Staten zelf sinds 1949 uh, al die uh, drie dubbele A toekennen en dat uh, tot en met vandaag nog steeds uh, gedaan hebben. Ik denk dat dat ook nog wel eventjes zal duren in feite. Maar het, het aardige is voor financiële specialisten dat als je dus de perceptie van wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Uh, wilt weten, en dan als je weet hoe, dat, hoe men daar in aanzien tegen aankijkt... dan is Dagong een buitengewoon interessante en ook relatief betrouwbare organisatie. En dan krijg je een heel ander perspectief op zaken. Ja, nu zegt er is weinig over te vinden in de pers. Beleggers uh, slaan er ook nog niet zoveel acht op? Nee, nauwelijks. Nauwelijks. Uh, Dagong is onbekend. Uh, maar ja, zoals veel... Uh, Chinese instituties, het is allemaal onbekend. Als ik de naam Gili noem, dan zult u ook niet direct zeggen ja, dat is een groot, Amer uh, een groot Chinese automerk. Uh, maar de kans is, is groot dat uh, nou ja, honderdduizenden Nederlanders in een Chinese auto rijden. In omdat... de toekomst? Ja, nee, nu al. Of nu omdat... al? Oh, kan je nagaan. Volver. Herkent ze niet eens. Volvo is uh, ...overgenomen door Gili en Gili is de eigenaar van Volvo. Dus ik verwacht dat uh, Dagong, als je de rapporten leest, zijn ze ook heel nauwkeurig en heel precies. Ik verwacht dat uh, in het komende jaar Dagong veel meer aandacht zal krijgen. En dat men eens gaat kijken van, wat vinden die er eigenlijk van? Ook als je de organisatie een klein beetje kent, het is een vrij grote organisatie. Er werken 500 mensen, de helft daarvan dat zijn hoogopgeleide economen. De helft daarvan, en, zegt u? ja. Ja, de helft van hen zijn hoogopgeleide economen. En, uh, Ik zou zeggen, waarom niet allemaal? Ja, je hebt natuurlijk ook ondersteuning nodig. Die oh, oké. Okay. Nee, oké. Okay. <laughs> nee, oké, okay, maar de mensen die de analyses maken, die zijn goed ja. opgeleid. Nee, gelukkig. Ja, zeker, zeker. En het, het interessante is dat veel van hen hun opleiding genoten hebben aan buiten goede Amerikaanse universiteit. En dan weer teruggaan naar China. Dat is een patroon wat je natuurlijk vaak ziet op dit moment. Nu, ja. nu denk je wel bij China, bij zo'n bureau, uh, dat zal vast wel een beetje aan de leiband van de politiek in Peking lopen. Ja, ja. dat is natuurlijk een beetje de standaard uh, opmerking wat wij daarvan inderdaad verwachten. Uh, aan de andere kant moet u het zo zien. Uh, het feit dat uh, Amerika nu afgewaardeerd is naar A dat is voor China zelf natuurlijk buitengewoon ongunstig. Omdat ze in, is... in die Amerikaanse schuldpapieren zitten, ja, dik. kijk, China heeft voor uh, uh, miljarden, miljarden, miljarden... de nullen kunnen we niet eens meer tellen... aan uh, Amerikaans schuldenpapier opgekocht. Het was natuurlijk veel beter geweest als Dagong had kunnen zeggen... oké, okay, ik zie perspectief, wij gaan opwaarderen in, in plaats van afwaarderen. Maar dat hebben ze niet gedaan... Uh, ik heb dat rapport ook gelezen, een rapport ten aanzien van uh, de beslissing van het, uh, van het congres uh, ten aanzien van het schuldenplafond. En dat is een, een behoorlijk afgewogen oordeel. Uh, het is iets wat doorgeslagen, maar all uh, en al vind ik hun uh, redenering uh, uh, zeer valide. En dan kom je omgekeerd bij de vraag waarom Standard en Poors en, en Fitch die analyse dan niet volgen. Lopen die dan misschien aan de politieke leiband in Washington? Nou, dat, dat, denk, ik, dat denk ik ook niet. Alleen uh, als je uh, daarom zou mogen geloven, dan hebben zij een geweldig sterke kritiek op de uh, drie grote uh, Amerikanen. En die kritiek daaruit in het feit dat zij vinden dat die drie grote Amerikanen, dus Switch Moody's en Standard Poor's, dat die betaald worden door de instituties die ze beoordelen. En dat is in het verleden inderdaad wel eens uh, gebeurd. En uh, zij vragen zich dus af, hoe kan het in zijn mogelijk zijn dat de drie grote organisaties, Amerikaanse organisaties, de Verenigde Staten, al sinds jaar dag, om precies te zijn, sinds 1949, wat ik straks zei, een triple-A-status geven. Terwijl er toch enorm veel schommelingen geweest zijn, met name in de, tijdens de crisis van 2008, geval van Lehman Brothers. Maar desondanks hebben de drie grote Amerikaanse rating agencies nog steeds die drie dubbele a boven hun bed hangen. En komt dat doordat ze betaald worden of, of is die tijd voorbij? Um, daar zijn natuurlijk geen harde aanwijzingen voor. Je zult dat eerst moeten uh, bewijzen. Dus uh, dat is op dit moment een beschuldiging van Dagon die niet waargemaakt kan worden. Dus daar wil ik me ook verder van houden. Maar uh, kijk, de situatie is natuurlijk toch niet zo uh, gunstig, uh, zonder dat er natuurlijk direct sprake is van betalingen. Um, die Amerikaanse agencies, Fates, Modi, Standard Poor, die beoordelen niet alleen de Amerikaanse situatie, maar ook de Europese en de Aziatische. En aan deze drie organisaties wordt ongelooflijk veel prestige toegekend. En het is hoog tijd, vindt Dagong, en vind ik eigenlijk ook wel. ...dat die wereldkredietbeoordeling zelf, dat dat een klein beetje veranderd wordt... ...en dat er ook eh, aandacht komt voor, eh, voor andere organisaties. Het zou bijvoorbeeld eh, heel interessant, maar ook noodzakelijk zijn... ...dat wij in Europa zelf zo'n eh, kredietbeoordelingssysteem zouden opzetten... ...dat tegenwicht kan bieden aan het Amerikaanse. Omdat, eh, nou... Um, de drie Amerikaanse beoordelingsinstanties uh, heel snel waren met het afwaarderen van landen als Griekenland en Portugal tot een zogenaamde junk status. En dat uh, doet uh, de zaak natuurlijk geen goed. En uh, Terwijl de Europese leiders vonden dat dat eigenlijk veel te snel gebeurde en dat er veel meer hoop was dan de Amerikanen ons deden geloven. Dus uh, het stelsel dient ook een klein beetje hervormd te worden. Oké. Okay. Nou, Wij gaan in ieder geval uh, Dagong in de gaten houden. We hebben vanavond een beginnetje gemaakt daarmee. Moeten wij daarvoor Chinees lezen of hebben ze wel allerlei vertalingen? Nee, uh, China gaat in, in toenemende mate en heel snel over op een tweetalig, uh, op tweetaligheid. Dus Engels is, uh, is zeer acceptabel en uh, we kunnen op grond daarvan ook, daar kon goed volgen zonder Chinees te gaan leren. Oké. Okay. Rien Segers, dank voor uw toelichting. En bij een volgende rapportage bellen we u graag nog een keer. Graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Sometime in early September. Well, you were lazy about it. You made me wait around. I was so crazy about you, I didn't mind. So I was late for class. I locked my back to yours. It wasn't hard to find You painted flowers on. Guess that I was afraid that if you rolled over. I'll now roll back my direction real soon Well I was crazy about you then and now But the craziest thing of all Over ten years have gone by And you're still mine Locked in time Let's rewind playing house now you still say we are we built our away up in a tree we found we felt so far away but we were still in town now i remember watching that old tree burn down i took a picture jack johnson was dat do you remember Morgen, een jaar geleden was dit het nieuws. El jueves 5 de agosto, cerca de las 14 horas, un derrumbe en la mina San José, ubicada a 45 km de Copiapó, deja atrapados a 33 mineros. Bomberos de Copiapó, Caldera, Chañaral y Diego de Almagro llegan al lugar para iniciar la búsqueda y el posible rescate. Pasada las 21 horas, el país se entera de la tragedia. We horen hier het nieuws over de 33 mijnwerkers in Chili... die dus vorig jaar vastkwamen te zitten in een ingestorte mijn. José Cepeda is Chileens journalist. Welkom bij de Wereldomroep. We Werkzaam bij de Wereldomroep, welkom. <laughs> Ook welkom bij de Wereldomroep. Uh, en, en uit het noorden van Chili. <laughs> ja, ik kom net. zelf uit uh, Copiapó, dezelfde stad waar de mijnwerkers uh, uh, vast uh, komen. En u heeft uh, onlangs gesproken met een aantal van de mijnwerkers die uh, toen in de herfst pas boven werden gehaald. Uh, bij, bij ons en in de rest van de wereld werd het pas nieuws na uh, 17 dagen... toen duidelijk werd dat zij nog leefden. Uh, zat u al eerder op het verhaal, omdat u daar vandaan komt? Nee, ik, ik heb precies ook 17 dagen na... er eh, komen papieren naar boven waar ze zeggen... wij zijn in het leven, zeg maar die papieren trouwens worden morgen door de president die ook nodig is morgen naar een mis te gaan... die gaat met zijn vrouw daar... en symbolisch de papier aan de mijngever eh, eh, teruggeven. Aan de mijn? Aan de, ja, precies. En hij zal ook, hoop ik van harte... hij zal ook aankondigen dat eh, jonge mensen die ook vastzitten, zitten... Eh, krijgen een, een vaste baan in de toekomst. Want er zijn een aantal van die mijnwerkers die geen baan hebben. Ja. Weet je wat het is, ik, uh, en ik denk ook dat de rest van de wereld... gaat bij een bepaalde beeld die absoluut verkeerd was. Tot een uh, aantal uur geleden, ik dacht dat nou, deze mensen... leven toch in een soort uh, mooie uh, tijd van zijn leven. Ze hebben toch uh, een, een prachtige onnodig gekregen. Ze zijn in Spanje geweest, ze dus zijn in Amerika geweest, in Israël. Bij in Manchester United. Ja, precies, overal geweest en enzovoort. Dus ik neem ik aan dat ze hebben ontzettend veel verdiend hebben... En ze, zijn, ze leven heel goed. Maar dat is niet de realiteit. De realiteit is helemaal anders. Laten we even luisteren wat ze meemaakten. Edison Peña, hier in het witte shirt, zat met 32 andere mijnwerkers... bijna 70 dagen vast onder de grond. En zelfs daar bleef hij hardlopen, want hij had één doel. De marathon van New York lopen. De delegatie van Chileense miners spent 8 memorable days in Israel. Sinds hun, bevrijding twee weken geleden zijn ze heel veel in het nieuws. Dus ook als ze een voetbalwedstrijdje spelen. Visiting, Disney World this week are the Chilean miners who were trapped underground for 69 days. Nou, ze krijgen van alles, er zijn uh, heel veel cadeaus voor, uh, voor de 33 uh, samen. Uitgedeeld. Bijvoorbeeld iPods. Ze mogen op reis naar Griekenland, naar de Dominicaanse Republiek. Penja haalde na 42 kilometer de finish. Dit hebben ze allemaal gedaan. En nog veel meer. Eentje die Elvis altijd nadeed in de mijn. Die mocht naar talentenjacht op de Italiaanse televisie. Maar daar hebben ze dus uiteindelijk niet iets aan overgehouden. Ja, en iets merkwaardigs. Ik was heel attent aan het luisteren. Hoe de media, hoe wij eigenlijk. creëren bij bepaalde beelden in de, in de, in de mensen. En ik dacht ook, ja, dat is fantastisch. En is niet waar. Ik heb met de, de laatste uren met drie mijnwerkers gesproken. En ook met de psycholoog van de mijnwerkers, Alberto Iturra. En de conclusie is de volgende: er zijn vijf, zeker en maximaal zeven van de 33, die een beetje hier en daar geld verdienen. Maar de rest of heeft een, een matige eh, leven of een zeer slechte leven. Met veel economische problemen en met veel psychologische problemen. Veel spanningen natuurlijk. Veel spanningen. Er is een, een jonge vent van 26 jaar... die is uh, drie maanden in de mijne uh, gewerkt. En hij vertelt zelf, nou, ik uh, heb ontzettend veel problemen in relatie binnen de familie. Wordt iedereen gestresst. Ik exploiteer door hele kleine heiden. En dat is een zeker een, een teken van onzekerheid en van frustratie. En wat jammer is, is dat de mensen, als ze op de straat lopen, is normaal dat ze krijgen van een aantal mensen op de straat. Ah, jullie zijn eh, miljonair geworden, ah, God profiteren maar niet verder over eh, jullie tragedieën enzovoort. en zo worden. dat is zeer, zeer pijnlijk. Want mensen. het gaat niet goed met ze en niemand heeft eigenlijk begrip voor ze. Ja, precies, omdat eh, iedereen eh, vertelt dat, eh, dat de mijnwerker vraagt 10.000 euro's voor één interview. En dat is ook waar. Maar omdat niet iedereen bereik is om 10.000 euro te betalen, de mensen hebben inderdaad twee of drie interviews gemaakt, maar voor de rest niets. Want moest jij ook betalen om ze te spreken? Nee, omdat we geen commercieel radiostation, dat heb ik geen probleem. En omdat ik een kopiapino eh, ben, dat ben ik ken, bekend met die mensen, dus dat kreeg ik eh, gratis zonder problemen, inderdaad, die, die interviews. En de, de BBC heeft ook een aantal van deze mensen gesproken... En, en de vrouw van die man die Elvis imiteerde... en die de hele wereld overgaat als, als een halve artiest... die zei, mijn man is eigenlijk onder de grond gebleven. Maar ja. man hoe die was. Ja, precies. Die is, eh, en, en dat is ook heel triest... omdat er verschillende ver, verhalen worden verteld. Hè. Op een, eh, een bepaald moment wordt verteld... dat ze krijgen, eh, ontzettend veel psychologische aandacht... elke dag of elke week als ze het willen. Maar dat is helemaal niet waar. Ik heb tenminste met vier van die mensen gesproken. Ze hebben één collectieve sessie gehad... in, eh, in de hoofdstad Santiago. Van één uur en aan het einde van de sessie... hebben ze een, een grote zak met eh, pillen gekregen... En tot ziens. De antidepressieve Antidepressieven en enzovoort. Terwijl de overheid zegt, ja wij, wij, ze mochten iedere week komen... alleen ze zaten of in Manchester, of ze zaten in Disneyland... of ze zaten weet ik veel waar. Ze kwamen gewoon niet. Nee, maar dat is helemaal niet waar. Sorry, maar dat ben ik niet mee eens. Ehm um, Natuurlijk, deze regering is niet alleen verantwoordelijk voor deze problemen. Er zijn ook andere regeringen voor deze tijd en zo. En daarom hebben de meenwerkers een grote fout gemaakt... omdat ze hebben een, een klacht ingediend tegen de regering En eigenlijk, maar nu hebben ze eh, hersteld... is een, een, een, een klacht indienen tegen de overheid... En nu komt goed, denk ik. Er is een, een grote hoop dat die mensen zullen wel een substantief compensatie krijgen. Van want, want, want ze krijgen dat geld nu niet omdat ze een klacht tegen de regering hadden ingediend. Precies, maar het is wel mogelijk dat over aan kregen ze wel omdat tegen de overheid is. En dat gaat ongeveer tussen 2050.000 en 3100.000 euro's eh, voor elke. Dus dat is wel een substantiële compensatie. Dat is zo, maar dan heb je inderdaad nog die psychische problemen. Wat me ook wel raakte was dat wat een van die mensen... Die, die, die zei, ja, onder de grond bedenk je dan allemaal goede voornemens... bij wijze van spreken nooit meer ruzie maken met je vrouw... vanaf nu wordt het allemaal anders als ik bovenkom. En dat, dat gebeurt dus helemaal niet. Nee, maar dat vind ik ook dat zeer menselijk is. Hè. Als wij problemen hebben, Dat herinneren wij dat wij in, in, in een god uh, geloven... En dat eh, zeggen wij, nee, in de toekomst zal ik nooit meer doen, enzovoort. Als ik maar mag blijven leven, in dit geval. <laughs> Precies, dat eh, ik, eh, ik zeg, ik word een betere persoon, enzovoort. Maar deze mensen, en dat moeten wij niet vergeten... en niet onderschatten in substantiële eh, materie... deze mensen hebben een zeer primaire en basige school eh, gehad. Ze kunnen alleen maar eh, lezen en schrijven en verder niets. Ze kennen niet andere leven dan mijn werker... Dus zij weten niet beter betere leven. Dus zij weten niet precies wat ze moeten doen... om te eh, profiteren, onder de strepen zeg maar, van zijn tragedie. Als het al moet, hè, want dat wil ook niet iedereen natuurlijk. Nee, iedereen reageert ik... weer anders op ja, zoiets. Ja, precies, maar deze vijf of zeven mensen... Eh, ze hebben echt eh, goed gedaan hoor. Ik heb met meneer eh, Urzua gesproken. Dat is de baas van de hele groep. Die de man die heeft aan, aan de 33 georganiseerd. En hij moet uh, uh, in november naar Engeland en in september naar uh, Spanje. Dat wordt goed betaald en prima. Met hem gaat het in ieder geval Absolut. goed. Absoluut. Nou, tenminste één, vijf, hopelijk. <laughs> ja. José Cepeda, de Chileense journalist van de Wereldomroep. Dank voor dit verhaal. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. Orkaan Emily raast sinds begin deze week door het Caribisch gebied en is nu bij Haiti, het land dat in januari vorig jaar natuurlijk werd getroffen door een verwoestende aardbeving. Missionaris Robert de Vries woont op Haiti, waar het zeven uur vroeger is. Meneer de Vries, hoe is het daar nu? Heeft Emily Haiti al bereikt? Ja, Emily zit momenteel precies boven Haiti. Um, het regent hier, er is erg veel wind, uh, maar het is niet zo erg als we verwacht hadden. Wat ziet u om u heen? Richt Emily schade aan? Nee, tot, uh, totaal niet. Het is echt een, uh, echt een Nederlandse storm, zeg maar. En had u wel iets gedaan om eventuele schade te, te beperken? Ja, zeker. We hebben, uh, ik, ik ben op een groot werkterrein hier... waar we net uh, 415 huizen hebben afgeleverd. Uh, daar stonden nog een aantal tenten, waaronder een grote uh, tent voor de kerk... Die hebben we neergehaald, uh, alle losliggende uh, slingerende onder, uh, spullen die overal lagen, hebben we overal weggehaald en opgeslagen. Heeft natuurgeweld nu voor u een andere dimensie gekregen na, na die aardbeving van vorig jaar? Uh, ja, zeker wel. Ik heb er zelf persoonlijk heel veel meer respect voor gekregen. En ik hoop dat uh, zo'n aardbeving nooit weer komt. Uh, ik heb ook diverse uh, orkanen hier meegemaakt. Uh, veel modderstromen gezien daardoor. Veel mensen die overleden zijn in de modderstromen. Wat we allemaal hebben meegemaakt. Uh, dus ja, we hebben heel veel respect voor, uh, voor natuurrampen. Uh, respect in de zin van nederigheid? Uh, uh, ja, en, en goed voorbereid zijn, zover als dat kan. Want uh, voor een storm kan je je voorbereiden, maar voor een aardbeving... Uh, eigenlijk niet. En uh, merkt u veel angst onder de Haitianen, vooral na vorig jaar? Nee, de Haitianen uh, zijn toch een heel nuchter volk. En uh, hebben geaccepteerd dat, uh, dat het gebeurd is en we gaan weer verder. Nu, op dit moment, valt het dus gelukkig mee met Emily. Wil, wil dat zeggen dat het gevaar ook geweken is voor wat betreft deze orkaan? Uh, het lijkt er wel op, wij uh, volgen heel goed het, uh, het weerbericht op, uh, op internet. En internet geeft uh, eigenlijk aan dat Emily uh, begint op te lossen. Gelukkig maar, dat valt dan in ieder geval mee. Robert de Vries, vanaf Haiti. ik dank u wel. Ja, oké. Okay. En dit was het oog. Morgen dan zit hier Thijs van der Brink. Goedenavond. Deze zomer, elke vrijdag, van 12 tot half 2...